Bij invallen in drie horecazaken in Amsterdam zijn gisteravond 16 mensen opgepakt. Ook zijn er harddrugs in beslag genomen. De politie was de koffiezaken binnengevallen omdat er mogelijk drugs werden verhandeld en illegaal werd gegokt. Na de schietpartijen en liquidaties in Amsterdam van de laatste maanden... doet de politie vaker invallen op plekken waar criminelen vaak komen. Op de A7 is een fietser van de snelweg gehaald...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 Het weer, veel zon, maar in de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken. Wel blijft het droog. Tot 17 graden aan zee, tot 21 in Limburg. Ook morgen en dinsdag is het droog, maar met 18 graden is het dan wel vrij koel. Cool. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort is de Diemen en Muiden 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Transition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 You ain't blind. Hello, Brandon.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 we could have told One day, baby, we'll be old In 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. The FM mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business Ik zie de meest mooie Frances, alweer boe, hoge en ik Venu, pap, excès, remours, excès, penchons bonjour mon amour. moi ma, celle, tu es très belle. N, N, C, Je suis nélandaise. Oh, je parle un petit peu français. N, -N, -N, -N.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 Ik ben een beetje een beetje een beetje een je een beetje een beetje een beetje